De stopnaald. In een hoekje van de zolderkamer stonden de pantoffels van de keukenmeid heel verongelijk te kijken. Moet je toch eens kijken hoe het eruit ziet. Zo'n groot gat in mijn teen, alsof dat geen pijn doet. Als mensen of kinderen ergens een gat hebben, komt er een dokter om het te maken. Maar naar ons kijkt niemand om. Wij zijn maar eenvoudige pantoffels. Zeg dat wel. We zijn alleen maar goed genoeg om de hele dag rond te holen. En s'avonds worden we in een hoek gesmeten. De keukenmeid doet alleen maar even de grote stopnaald te pakken... met een lange draad en in vijf minuten is het klaar. Ja, poeh, dat had je gedacht, de stopnaald. Die is veel te verwarmd om een even pantoffel te maken. Die verbeeldt zich dat ze een borduurnaald is. Nou ja, als het Puntje bij Paaltje komt, heeft hij ook niks te vertellen. De vingers van de keukenmeid pakken er en doen met haar wat ze willen. En zo was het ook. Op een goede dag pakte de keukenprinses de pantoffels en de stopnaald... en ging aan het werk. O, o, o wat laten jullie met toch voor werk doen? Nou, ben ik veel te voor gebouwd. Pas toch op met jullie dikke vingers. Straks breken jullie mijn slanke lijfje nog. Kletskoek niets mee te maken, zeiden de vingers nog. Maar waar Rempel de stopnaald had gelijk, ze brak. Oh oh oh! Nou, wat heb ik jullie gezegd? Jullie zijn veel te ruw met mij omgesprongen. Nou, zag, ik ben niet zomaar een naald. Ik ben een bijzondere daftige naald. Een borduurnaald, gezegd. De vingers lachten de stopnaald uit. <lacht> Lieve help, wat een verbeelding. Je was al een waterloze naald en nu deug je helemaal nergens meer voor. Maar de dienstmeid lijmde de twee stukken aan elkaar en spelde haar sjaaltje met de stopnaald vast. Ziezo, past beter bij mijn stand. Nu ben ik een bras of zoiets. O, laat ik mezelf eens even goed bekijken met mijn oog. Maar dat had ze nu juist niet moeten doen, want zij richtte zich zo hoog op dat ze uit het schaaltje viel en in de grootsteen terecht kwam waar de meid net met de afwas bezig was. Toen zij daarmee klaar was, trok ze de stop eruit. En weg liep het water met de stopnaald en al de afvoer in. Oeh, oeh, oeh, oejee, nog gaat ik op reis. Laten we hopen dat ik niet verdwaald. Het is hier donker en ik ben nog nooit zo goed weg geweest in een afvoerbuis. Oeh, oeh, oeh, kijk nog eens wat er aan me langs komt dreven. Oejee, stinken doet het ook nog. Ze dobbelde verder en verder tot het plotseling weer licht werd. Ze viel even in slaap. En toen ze weer wakker werd, lag ze ergens in een goot... tussen een knikker en een luciferhoutje. Oeh, oeh wat is het hier labaaier, zeg. Wat ben ik eigenlijk? Aan wie zijn jullie? Ik ben een knikker. De kinderen die bij mij speelden hebben niet goed opgelet... en daardoor kwam ik in de goot terecht. Ze hebben niet eens naar me omgekeken toen ik van de stoep afrolde. Ik had nog wel zulke mooie kleuren. Ik ben stoek, de lucifer... De hele tijd zat ik opgesloten in een klein doosje. Toen ik er eindelijk uit mocht, staken ze de brand. De en gooide me hier in de goot. Pff, in al dat vieze water. Zeg, uh, ben jij eigenlijk? Je ligt hier nog niet zo lang. Ik ben een hele daftige naad. Kun je dat niet zien? Nou, eigenlijk ben ik een bras. Maar er is iets van me afgevallen. Daardoor is alleen mijn leefje overgebleven. Begrijp je wel? Moet je haar horen met haar deftigheid. Hier in de goot zijn we allemaal één hoor. Je hoeft je werkelijk niks te verbeelden. Meneer Stok, ga je mee? Ze voelt zich veel te goed voor ons. Wij gaan wel een eindje verderop liggen. Eerst was de stopnaald opgelucht dat zij door waren gespoeld. Maar toen zij daar de hele ochtend alleen had gelegen, begon ze zich toch wat te vervelen. In de middag kwam er ineens iets glinsterends aandrijven. De stopnaald dacht dat het een diamant was, maar in werkelijkheid was het alleen maar een gewone glasscherf pardon. Monsieur, voor uw verder spoelt, mag ik u vragen wie u bent? Ik ben Madame Bras. U bent vast Heer Diamant. Inderdaad, mijn beste mevrouwtje. Dat ben ik. Oh, wat ben ik gelukkig dat ik eindelijk eens behoorlijk gezelschap aantref in de goot. Meester ligt hier alleen maar waardeloze rommel. Oh, wat treurig toch dat je als deftig voorwerp hier terecht moet komen? Oh. Of vertelt u mij eens. Hoe ben u hier eigenlijk terechtgekomen? Tja, mevrouw Bross. Dat is een heel verhaal. Ik weet niet of ik u dat nou wel moet vertellen. De glasscherf stond met zijn mond vol tanden. De waarheid was dat hij gewoon een scherf uit een kapotgevallen bierflesje was. Alle andere scherven waren in de vuilnisbak terechtgekomen... alleen hij was er toevallig naastgevallen. Maar dat kon hij toch niet aan deze deftige dame vertellen? Wel, ja. Kijk... Uh, ziet u, het ging zo. Maar toen kwam er weer een grote golf water aanspoelen en weg was de glasscherf. De stop daalt zuchten eens en viel in slaap. De volgende dag kwamen er een stel jongens langs... die plat op hun buik gingen liggen om te kijken... of er nog iets in de goot lag waar ze mee konden spelen. Zeg, ik vind hier een paar centen. En man, moet je nou eens kijken, daar ligt een knikker die ik gisteren kwijt was. Oh, wat moet je nou met die paar centen? Dan kun je toch niets verkopen. Ik heb iets veel leukers. Ik heb een naald. En daar verderop ligt een eierschaal. Maak ik een boot van. Oh, wat een knaap van een naald. Zeg. Pardon, pardon, jongmens. Ik ben geen knaap. Ik ben een dame. Maar de jongens hoorden haar niet. Ze prikten de naald in de eierschaal... en lieten hen op en neer dobberen op de plas in de groot. De stopnaald vond het afschuwelijk. oh lieve help. O, o, jee. Als ik mag niet zeeziek word van al het geschommel... want dat. Moet ik overgeven. Maar zij werd niet zeeziek en zij dobberde verder. Ook toen de jongens weggelopen waren. Ze dobberde tot er een grote wagen aankwam... die dwars over de eierschaal heen reed. O, oh, oh, wat zwaar is dat. O, oh, helpt. Ik breek. Ik breekt! Maar ze brak niet. Nee, de eierschaal wel. Het zware wiel rolde over de stop heen... en zij bleef midden op straat liggen. Ja, misschien ligt ze er nog wel. Kijk maar eens goed.